Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft sporen gevonden bij de zoektocht naar twee vermiste kinderen uit Groningen. Jeffrey van 10 en zijn zusje Emma van 8 zijn zaterdagmiddag voor het laatst gezien. De politie denkt dat ze ontvoerd zijn door hun vader en verstuurde een Amber Alert. Sinds gisteren wordt er naar de twee kinderen gezocht. Verslaggever Mark Hamer is in het zoekgebied. Mark, wat weet je nu? Ja, er zijn sporen gevonden. Dat heeft de politie medegedeeld. Wat voor sporen dat zijn, willen ze niet zeggen. Ik sta momenteel bij de Karel Koenraad polder. En we staan achter een rood-wit lint. We worden zeker op 500 meter afstand gehouden. En op, uh, ja, in de verte kan ik zien dat er een aantal politiebusjes staan bij een bruggetje, bij een watertje. En uh, de laatste 10 minuten zijn er een aantal politieauto's nog die kant op gereden. Er zijn dus dus nog meer eenheden van de politie daar naartoe gegaan. Wat ze daar gevonden zouden hebben, wat, wat de sporen zijn, kunnen we absoluut nog niet zeggen op dit moment. Trump gaat over een uurtje bellen met de Russische president Poetin. Ze gaan het hebben over Oekraïne. Het is de tweede keer dit jaar dat ze elkaar direct gaan spreken. Gisteren had Trump al even overlegd met de leiders van Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Over het gesprek dat hij zo met Poetin gaat hebben. Er wordt meteen al een naam genoemd die de vanochtend opgestapte Francesco Farioli mogelijk gaat vervangen als trainer bij Ajax. Gisteren zat Ten Hag in het stadion toen Ajax zijn laatste wedstrijd speelde. Technisch directeur Kroes heeft toen kort met Ten Hag gesproken. De coach zit zonder club na zijn ontslag bij Manchester United. En het stadhuisplein in Eindhoven is vol voor de huldiging van PSV. Vanwege de drukte ging het plein een half uur eerder open dan gepland. Deze PSV-fan stond er vanochtend als een van de eersten. Paar jaar geleden was ik kampioen. Toen kwam ik hier om half twaalf aan. En stond het stadhuisplein nou helemaal vol. Dus ik dacht, nou ben ik zeker tijd. Dan ga ik gewoon rustig even ontbijten bij de Albert Heijn. Zo even ontbijten halen wat wat halen. En dan loop ik gewoon een je gemak hierheen. En dan zou ik wel op tijd zijn. Nou, dat was ik een van de eerste. Dus. Vanavond om half zeven wordt het team van PSV gehuldigd. Gaan straks eerst op de platte kar vanaf het Philipsstadion naar het Stadhuisplein. De huldiging is ook op andere pleinen in de stad te volgen. Het weer veel zon, een paar stapelwolken en een graad of 21. Morgen ook een zonnige dag en nog een gaatje warmer. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Een jonge aanvaller die uh, volgend jaar naar de koninklijke AFC gaat, die uh, doet het goed. Die krijgt mooie diepteballen, is razendsnel en heeft over nodige te te technische vaardigheden. Gaat die trouwens nu weer? Oeh, een zandvoetse keeper aan de andere kant bij Edo. Branko uit ook wel leuk.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 Is er met het asfalt iets gebeurd?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 Is die leuk of uh, niet, uh, Dolly? Ah, ja, ja, je stond lekker mee trouwens, he, met het plaatje. Dus uh, dat ging je best ja, goed af. Ja, sentiment, hè? Ja, ja, ja. jammer dat uh, de mensen van het uh, webcam uh, niet ook het geluid kunnen horen in de studio. Waar, dat, hadden ze jou kunnen horen zingen? <laughs> <laughs> Zfm, dat Zfm-live.nl kan je live meekijken in de studio, weg 10a. En we hebben weer een Zandvoorts uh, nieuwtje voor je. Jazeker, jazeker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 Gedaan. Het was zalig, ja, ja zeker. Dit ja, jaar ja, weer waard. of van niet. Wat zeg je? Dit jaar weer toch? Of niet? Nee, ik ga dit jaar niet. Nee? Nee. Oké, nee. nee. oké. Okay, okay. Ja, het kan. Ja. Dus uh, de kaarten zijn in ieder geval uitgrijkbaar. Uh, oh, oké. Okay. <laughs> bij, bij de Bruna balken en aan de grote krochten uh, kun je de kaart halen voor. Uh, Theo Hilbers uh, vismaaltijd, hè? Dus uh, ja, zijn zoon ja, ja, ja. is uh, daarmee uh, doorgegaan, uh, ja, Erwin. Ja, uh, mooi, hè? Uh, ja. ja, en uh, die uh, heeft ervoor gezorgd dat uh, in nalatenschap van zijn vader ja. toch, uh, dat, uh, die vismaaltijd... Uh, bleef bestaan. Zeker ja, mooi. Mooi evenement elk jaar. Mag uh, ook je ook weer een linkje voor krijgen. Nou ja, He? inderdaad. Dus uh, meld hem aan... Hè, voor een linkje. Ja, ja 2026... Kan... kan dat nog, denk dat je? Is, denk ja, natuurlijk, ja? natuurlijk. Dus Gewoon het, je best doen. Ja, maar het sluit op een bepaalde datum. hè. Als hmm, je... weet, ik niet, weet ik niet. Ik ga het eens bekijken. Ja. Dus opzoeken. Je kan vast wel bij de gemeente Moet er nog wat een, uh, meer informatie... Nee, we absoluut. doen een plaatje en dan gaan oh, we weer naar Pietro. Hier is Robin Hick.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 You walk pretty, because you talk pretty, because you make me sick and I'm not leaving, till you're leaving, oh I swear to something when she's pumping, asking for worries, But does she want me to carry you home, now nah, suggest so she want me to buy a thing on my house, on my job, on my shoes, my shirt, my crew, my mind.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 Make it now On my house On my De single van Robin Tick hoorde je met uh, When I You Alone. We gaan voor het slot van uh, de eerste helft weer naar uh, Piet Piper toe. Daar uh, op, uh, Haarlem, uh, op het Haarlemse uh, sportpark, uh, zeg maar. En uh, ja, hoe is het daar, uh, Piet? Nou, toen jij net in, in de uitzending kwam, toen uh, had uh, scheidsrechter het idee... om uh, die toekomst uh, van Edo een strafsel te omgeven. Volgens mij was het een overtreding van de speler van, uh, van Edo op Zandvoort. Maar goed... Dan ...veel gepraat is het een strafschop voor Edo, want die schieten ze er net in op slag van rust. Dus er staat 2-1 voor Edo. Beetje een bedenkelijke kool, maar ja, zo gaat dat. We hebben geen VAR, dus we zullen het ermee moeten doen. Jeetje. Dus, dus op slag van rust, 2-1 achter gezond. wordt maar net nog een afgekeurd doelpunt van Edo bij het spel. We zijn bijzonder actief, ja, nu krijgen we het gepraat en de ene gele kaart naar de andere natuurlijk. Maar zoals het ook gaat als de scheidsrechter bedenkelijk is, de neemt. Dan is altijd de emotie, komt dan een beetje naar boven. Dus uh, zeg maar vlak van rusten, rust? Uh, 1-2 voor, of 2-1 voor Edo. Het is even niet anders op dit moment. En uh, we gaan zo rusten en dan kijken of we de tweede helft nog. Uh, de nodige uit de kleedkamer kunnen meenemen om er wat aan te doen. Zeker, nou echt balen, ja. Want echt Zandvoort speelt best goed, neem ik aan, toch? Ja, we doen heel leuk. We combineren leuk. En we hebben ook wat kansjes gehad. Ik ben uh, net niet erin en uh, nu weer een aanval van Zandvoort over links... en die wordt een corner, dus misschien blijven we even vangen. Misschien heb ik nog voor op een andere stand... Danny, Danny Bakker die gaat de strafschop van, met zijn rechterbeen vanaf links nemen. Hij loopt nu naar zijn positie, legt de bal klaar en vervolgens gaat hij hem nemen. Ik zeg, hij ja, blijft nog even erbij. Danny, kom op jongen, gooi hem op die stip. Naar per de zon voor zijn keeper. Oh, Weggekopt in eerste instantie en weggetrapt in tweede instantie. En de vleidscheid gaat nu voor rust. Dus het is 2-1 voor Edo met de rust. En, uh,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 geen meter, ski nu al kilometer. Zoek naar jou. En ik zeg nee hey, dat is slotje, en Lotje is van. is geboren in de bergen en ze brengt me kozans. Oh ja, ik weet, het gaat goed, maar gaat nog beter als ik dans. Je weet, ik praat op woordjes frans. Want dit gaat beter. Shit, zit voor geen meter. Al om tien uur op de piste brengt haar leven in balans. Zeg één, de slotje en lotje. Is...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 Met koor? Die is er niet, toch? Nee, met de koor K. K. Oh, K-O-R. K -o -r. Met Zo'n sleepnet sleep oh, okay, okay. door het Swim. Ik dacht, ja. onze koor? Nee, ja, misschien ook. Nou ja, Hé, je weet nooit. Als je dus uh, zondag 18 mei die strandafgang bij het Juttersmuseum afloopt... dan zie je daar een tentoonstelling van vissen, schelpdieren... zoals kokkels en scheermessen in cuvetten. Uh, er zijn leuke kinderactiviteiten...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 Dat was hem. Ja. Oh, een hele mond vol. Wat Zo. een evenement allemaal weer, hè? Ja, niet te geloven. Dat, dat, leuk hoor. Zeker, dat betekent gewoon: Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Yes, uh, yes. En yes. uiteraard ook bij de radio. En uh, de zomer hebben we wel een klein beetje in onze uh, bol met de uh, Despacito. Come in my direction. So for that. It's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah.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 Sobendámelo, yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo Pacito a pasito, suave, suavecito, nos vamos oh. pegando poquito a poquito, y es que saben oh. ese es un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 15 minuten. Oké, okay, dankjewel Piet. En wat een goed nieuws: dat het uh, inmiddels uh, 2-3 staat. Uh, dolly stond je achter hè, met 2-1. En dan uh, gelukkig uh, na nou, mooi in het eerste kwartier van de tweede helft. Mooi. Uh,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 De mediumbandjes uh, gereden. Dus oh. ja, er zit ook weer een heel verhaal achter. Ja, ja. Uh, onze ja, uh, expert uh, Rendel weet uiteraard hoe dat uh, zit. En we hebben we nog uh, mooie andere dingen te doen, neem ik aan. Ja, dus uh, ja, het gesprek met Rendel. En we gaan natuurlijk ook weer het hebben over een dier wat smacht naar een huisje en een lief baasje of basinetje. Oké, okay, nou ja. daar. Dat in het uh, volgende uur tot zo meteen. Niet tot strakjes. Tot strakjes. To end, remember. Someday it'll all be over. One day we're gonna get so high.